9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus van Justitie praat vanochtend met vertegenwoordigers van het OM... de Raad voor de Rechtspraak en de Orde van Advocaten over de moord op advocaat Wiersum gisteren. Ook minister Dekker voor Rechtsbescherming is erbij. Mogelijk wordt tijdens de afzonderlijke gesprekken besproken wat er gedaan kan worden... om snel de veiligheid van onder meer advocaten te garanderen. Dirk Wiersen was de advocaat van de kroongetuige in de zaak rond de gezochte Ridoan Tachi. Hij werd gisteren voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De schutter is nog steeds voortvluchtig. Vandaag hangen op alle gerechtsgebouwen de vlaggen half stok. Premier Rutte reageert vandaag op de vragen die de Tweede Kamerfracties gisteren deden op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen. Oppositiepartijen GroenLinks, SP en PVDA willen onder meer dat er extra geld komt om het lerarentekort aan te pakken. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff liet gisteren doorschemeren dat zijn partij daar eventueel toe bereid is. In het zuiden van Afghanistan zijn zeker twintig mensen omgekomen bij een bomaanslag bij een ziekenhuis. 95 mensen raakten gewond. Het ziekenhuis is deels verwoest. De aanslag in de stad Kailat is opgeëist door de Taliban. Ze zeggen in een verklaring dat een gebouw van de Afghaanse veiligheidsdienst het doelwit was. Ook dat pand is beschadigd, maar of daar slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Voor het eerst staat een supermarkt in de top 3 van online verkopers. Albert Heijn staat op de derde plaats na bol.com en Coolblue. Ook supermarktconcurrenten Jumbo en Picnic doen het goed. Jumbo staat in de top 100 van online verkopers op 8... en Picnic is gestegen naar de 11e plaats. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en plaatselijk kan wat regen vallen. Het wordt zo'n 17 graden, morgen meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, oh, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen naarden en Blarikum, 6 kilometer file, geeft een kwartier vertraging. A2 Amsterdam Den Bos, iets meer dan 10 minuten tussen Breukelen en Utrecht. A4 Den Haag richting Amsterdam, 8 kilometer file tussen Knoop de Hoek en Knoop de Nieuwe Meer. A9 Alkmaar-Amsterveen, 10 minuten vertraging bij Amsterveen. Op de A208 Haarlem richting Velsen, tussen Haarlem en de A22, staat een auto met pech, dat geeft 4 kilometer file en een vertraging van een half uur.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe dank lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. De goede Goedemorgen. Zet in de morgen. Ja. Slik binnen koffie. Is nooit handig natuurlijk. Zet F.M. Met de mooiste plaatsen. in de future Keeps on slipping, slipping, slipping into the future De Steve Miller Band. On, seven, seven, seven, into the Dit was uit de 70, 80e jaren. De ZFM, goedemorgen. Vijf over negen. En ik zit hier tot tien uur. Daarnaast weer non-stop. De beste muziek. En hier zijn de Eagles. Allemaal favorieten van mezelf. Mooi weer dit weekend, dus geniet ervan. Nu kan het nog. Ga lekker naar het strand, lekker het terrasje pakken. Ach, wat boffen we toch met zo'n dorp. Brothers hadden het vorige uur. En dit is... Love, Beth de Midler bij ZFM. Het prachtige lied The Rose. That drowns, the Elf over negen bij ZFM. Ja, vergeet ver ver ver ver ver ver ver ver je daar niet in, he. Het zijn toch wel uh, iconen. Zij ook. ZFM. Met Deanna Ross. Upside down. Upside down. Boy, you turn me. Inside out. And round and round. Upside down. Boy, you turn me. And round. instinctively you give to me the love that you turn me inside down, and round and round upside down boy you turn me inside down, and round round upside down you turn me you're giving love instinctive Down. En je hoorde hem met ZFM het geluid van Zandvoort 24 uur, per dag, uh, uh, 24 uur per dag te horen op jouw radio. En we hebben alleen maar mooie muziek hier in Zandvoort. Wie is de Terra? Chicago. Mooi, mooi, mooi gesproken. Bij ZFM kan je natuurlijk ook op uh, internet vinden. En op Facebook. En natuurlijk de allerleukste muziek hier op ZFM. Het geluid van Zandvoort 24 uur per dag. It is simply red. It's only love. Radio in Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. Waar je alle informatie kan krijgen over cultuur, de evenementen, gemeenten, nieuws, politiek, sport, welzijn, weer en verkeer. Op de FM op de 106.9, op de kabel op 104.5 en op Psycho Kanaal 40. Wat wil je allemaal nog meer? Goedemorgen. Bij 5 minuten voor half tien. En de dag is begonnen hoor. Wordt best een redelijke dag. Best een redelijke dag. Beetje zonneschijn. En wij zijn snel tevreden.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 We in the air. Uh, Leuk hoor. Twee minuten over half tien. En natuurlijk kan je ook op je werk... kan je ZFM aanzetten hè, de hele dag. Het geluid van Zandvoort... 24 uur per dag. En dit was zo'n mooie plaats. Hier is Kate Bush... en Wuthering Heights... Muziek gemaakt deze dame. Volgens mij doet ze nou een beetje rustig aan. Een paar jaar geleden is er nog een concert gegeven in, uh, in Engeland. En die was binnen 45 seconden en was die uitverkocht. Zo populair is ze nog. En dit was Wuthering High. Bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Met de beste muziek. Maar ook de mooiste en beste informatie van Zandvoort. Dus hou hem op ZDFN. En luister de hele dag mee. En deze is ook nog wel herkenbaar. Ietsje later, ietsje ouder. 80 jaar ergens... Chris Ria Enorme Formule 1 fan is die En je ziet hem ook regelmatig op uh, Op circuit En dit is full If you think it's over Full of You Think It's Over. En als je uh, een 1 fan bent, dit weekend is het weer. Singapore. En. Uh, leven het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.zifmzandvoort.nl. En uh, Max maakt goede, goede kansen op, uh, op mooie plekken. Denk ik. He? Weer, weer. Ja, ja, ja. Vieni via di qui. Yeah, ja, natuurlijk, natuurlijk. Paolo. Niente più ti lega eh, questi luoghi. Paolo, Paolo e con tutti questi fiori azzurri. Eh, Paolo, au wow, pic. Weer, weer. It's wonderful. Neanche che questo. Eh, natuurlijk. Video. Pieno di musica. C'è tanti uomini che ti sono piaciuti. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. Good luck my baby. It's wonderful. It's wonderful.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 Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia, di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck, my baby. That's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, wonderful, I dream of you. Chips, chips, you to do, chips, chips, boop, to do, do, do, do chips, chip, Good <laughs> thing. di uomini Beh Entra e fatti un bagno C'è un accappatoio azzurro Fuori piove mondo freddo Paolo Conte komt d'Italia Italië. Geert, geert, geert. Volgens mij is het enige, enige hit in Nederland. Deze It's Wonderful. Vrolijk liedje. Zo? Dan gaat iemand anders tegen met de koelkoppen. ZFM, goedemorgen. Het is bijna kwart voor tien. En dit is de cutting crew. Is de aan het dood te gaan in je arm. Zet even met geluid van Zandvoet met de leukste muziek. En dat bewijzen we elke dag. Zo ook deze. En nog? Hij treedt nog steeds op hoor. Carlos Santana, hij is inmiddels, uh, inmiddels ver in de zeventig, maar nog steeds swing als een beest. En dit is uit de zeventig. She's not there. Kom op Carlos, je kan het. Ga zingen. Ana 72, is die inmiddels en nog steeds live en kicking. ZFM, het is bijna 10 uur. 8 voor 10. En dit is de best disco in town. De Richie Family bij ZFM. The best beste is going Town En we hebben het bijna gehad, dames en heren. Het is bijna tien uur. En na tienen, non-stop. De beste muziek. Dus hou hem op ZFM. Mijn naam is Gerl Hoogman. Bijzonder bedankt voor het luisteren. Als je hebt geluisterd. Als je niet hebt geluisterd, ja, dan moeten we maar van de tafel gaan zitten. En de laatste is Brooker Newberry de derde. Hey, er wel een klein stukje. Geniet ervan. Wordt een mooie dag. Wordt een prachtig weekend. Heb het goed. En uh, maandag is het weer uh, tijd voor Walter Sands. En ik ben er dinsdag weer. Zet hem op en tot ziens.